De dagen in Café de Kip vliegen voorbij. Akki woont nog altijd in bij zijn dochter Toos en haar man Mees. Mani heeft net weer een bruidsreportage gemaakt. En tante Ali heeft lekkere dorst overgehouden van weer een half dagje retirade. En zo heeft ook de middagstond goud in de mond. Althans, in citroentje met suiker. Hallo. Marie. Marie, ik, ik sta net in je foto-etalage te kijken. Die bruidsjapon. Ja. Ik keek mijn ogen uit. Wat een japon zeg. Er zweven allemaal vlinders omheen. Ja, je ziet eigenlijk helemaal niet dat het een moedje is, Tantaal. Een moedje? Ja, ze is al in de zesde maand. Gaan weg. <laughs> Moeder Bosato heeft het hele rugpand nog uit moeten leggen. Ach. Ze heeft meteen geleerd wat pers is, dat kind. nou één keer in mijn leven is zo'n japon, oh. Nou, wie weet. Zeg nooit, nooit. Ah, ik heb het figuur er niet meer voor, je. Nou, ah, kom op. Met je figuur is helemaal niks mis. Je zal wel alleen een kerel bij moeten vinden. Ja, ja, maar die hoeft dan niet te blijven. Trouwen, de japon aan en ik vraag meteen de scheidingspapieren aan. <laughs> kerel weg, maar wel de japon. Echt een droom. Zeg, waar is iedereen trouwens? Naar de groothandel. Ik pas even op de tent. Zeg wat zal ik eens voor je inschrijven? Het is oh, van het huis. Eh, ja, Mary, uh, jij ja, moet ik dit hebben. Een, uh, Hallo, wat is er gebeurd met. Goedemorgen. Die is afgeschaft samen met de doodstraf. Nou, kom dan even nou, mee. Hé, hey, Apki, denk aan je hart ga even zitten, man. Ik kan niet even gaan zitten. Ik moet het nou doen, want zometeen zijn ze weer terug. Nou, als je zo kijkt, komt er altijd rottigheid van. Als jij niet zoveel zou ouwe hoeren, dan stond alles al lang op zijn plek. Ja, wat staat er dan niet op de goede plek? Tom? Het interieur, de inrichting, mijn dochter, jouw zus, het is een schat. Maar met smaak is ze niet geboren. En mijn schoonzoon is ook niet bepaald, Jan de Bouvrie. Maar het is wel. Kom nou hun... mee, hulp huis! huis. Eh. Nou, ik schenk zelf wel wat in. Zo, een dubbel ouwe. Maar hier maar even neer. Oh, oh, oh, wat zo'n ding weegt, zeg. Oh, had je er niet beter later water in kunnen doen? Je bent een watje, Manny. Oh. Ja, je bent mijn eigen persoon, maar soms denk ik wel eens... Kijk nou, hij staat zo scheef als de toren van Pisa. Nou, dan gebruik je toch even een paar bierviltjes. Maar waar haal ik dat biervultjes vandaan? Ja, je bent ex-eigenaar van een café. Waar zou jij nou een bierviltje vandaan moeten halen? Ik ben in rustig Mani. Ah. Dan denk je niet meer aan dat soort dingen. Nou, ah. en, dan, eh, en dan zetten we het aquarium daar. Daar, maar daar staat de breedbeeld-TV. Die, die gaat naar Zolder. Ja, dat zal nou, daar worden meesterdoos niet vrolijk van. Hé, hey, man, ik woon hier ook hoor. Houd er rekening mee. Oh, oh ja, maar je, je kan dat niet zomaar ondemocratisch doen. Hè. Ze hebben in ieder geval recht op inspraak. Eh, nou, kom. Even die breedbeeld opzij. Hier. Ja. Ja, helpen. Kom. Dan komen ze binnen. En dan moet het plus geklaard zijn. Oh, die is ook al zo zwaar. Eh, slepen maar niet. lekker Ja. ja. ja. Ja, ik uh, had een verstopping. Uh, nou ja, op de toiletten dan. Hè. Oh, ik... ik denk, uh, dan kan ik mijn tijd beter hier gebruiken. <laughs> je hebt al, uh, zie ik. Ja, van thuis. Van thuis? Nee, van het huis. Oh, en Mani? Uh, die heb uh, dingen met Akki. Hmm. Waar moet je die borrel door de toos? Tante Ali, ik vroeg iets. Mijn probleem is, ik ken niet liegen. Dus hou ik het persoonlijk op dingen. Hm? Hebben we rampen? Nee, we hebben Akkie. Dat is toch hetzelfde? Nou, akki die uh, uh, is met Mani. En waar is Mani? Nou, ik denk dat die dan weer op zijn beurt bij Akkie is, hè? Uh, en Peppy en Kokkie bevinden zich momenteel op. Lengtegraden, breedtegraden, straatnamen, huisnummers, rugnummers, Tante Ali. Laat me maar rijden. Ze zijn boven. Wat kan daar nou mis mee zijn? Meis, leer toch van de geschiedenis. Ik ga nu naar boven. Heb. Waar is mijn breedbeeld? Waar, waar is de vredesnaam mijn breedbeeld? Weet je wat dit is, meis? Doos. Dit is de natuur. Vissen. Vissen. Ik zie vissen. Hij heeft vissen. Vissen. Pa! Ik vind het wel uh, rustgevend... Nou, je krijgt er zenuwen van. Ik zit naar vissen te kijken. Het is kalmer, de televisie. Dat moet je toegeven. Hemel en aarde heb ik bewogen om een kabelaansluiting te krijgen. Och. Ik ben digitaal zo genaaid, daar praten ze nog over bij de ombudsman. Zie je wel, jij krijgt het aan je hart van televisie. Ik kreeg het aan mijn hart omdat ik geen televisie had. En nou heb ik hem en nou wil ik er naar kijken ook. En waar kijk ik naar? Naar een aquarium. Hallo, lui. Hallo. Oh, ik zie het al. Jullie hebben het helemaal gevonden. Nou, nou, nou, is die mooi? Of is die mooi? Ik kip je die hele vissenbak van jou zo door de plee. Heb je dat goed begrepen? Oh, fale dure buil. Nou, wat kan het nou kwaad, meis? Vissen of Vissen kom? Ik heb het compleet in de Miranda-bad tegen mijn schouw aanstaan. Daar stond een breed beeld. Ah, kijk nou. Volgens mij is die kleine groene verliefd op die grote rode. Wel ja, laten we er de bold en de beautiful van maken. Ach, je hebt totaal geen gevoel van natuurmeis. Nou, dat valt mij ook heel zwaar van jou tegen, jongen. Maar ja, je bent dan ook niet van mijn bloed, hè? Ik heb een hekel aan alles wat zwemt. Inclusief Erika Terpstra. Erika Terpstra? Zwemt die dan? Nee, die drijft. Nou ja, Dreef. Jij bent medeplichtig. Mijn eigenste zwager, dat vind ik nog wel terfste. Als een bejaarde je hulp vraagt, dan mag je dat niet weigeren. Wel als die bejaarde een terrorist is en hele huishoudens om zeep helpt. Het is maar een hobby. Een hobby? Je blijft het niet bij, hoor. Die mee mij mijn schoen Dat is nou een aquarium. Dan komt er binnenkort een terrarium. Een forse keul. Een hamse kast. Ik zie mijn hele kroeg nog wel eens een Russische steppen worden. Vol met Zuid-Afrikaanse impala's. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Ik moet dit stoppen, mani. Die bak die moet het huis uit. Oh, en hoe wou je dat doen dan? He, voor je het weet ligt je in een scheiding. Want zo zijn vrouwen zeker mijn zus. Wat weet jij nou van vrouwen? Genoeg. Vrouwen kiezen altijd voor hun vader als het erop aankomt. Je moet dit wat. Ja. Uh, Filijner aanpakken, hebben. Gemeener, stiekemer. Uh, ik, ik ga je helpen. Hoe dan? Uh, uh, ik kan niet hard op hierover praten. De muren hebben oren. Alsjeblieft. Hm, dank u wel, meneer. Schoon, hè? Dit toiletten. Ja, nogal. Komt u niet vaak tegen, toch, zulke schone toiletten? Nou, ze, ze waren schoon, ja. Nee, maar wat ik bedoel, buitengewoon schoon. Stralend, als het ware. Hm? Ja, oh, ik heb er niet heel erg op gelet. maar... Het blonk als het ware tegen je aan, toch? Eigenlijk dacht je dat de zon aan het schijnen was vanuit de pot zelf. Hm? Nou, ja... Als u dat zegt... Ja, ik persoonlijk vind dan 20 eurocent aan de magere kant. Gek, hè? Ik wil me niet bemoeien met uw financiële huishouding, maar... Ik zou zelf de beloning meer in evenwicht brengen met dat wat mij gegeven wordt. U bedoelt... Ja, u legt 20 eurocent neer. En ik zeg... Dat is te weinig. Vindt u niet? Maar ik, ik betaal overal altijd 20 eurocent. Ja, maar dan staat u te wateren tegen de gele vlekken aan. Dan staat u met uw gepoetste schoenen uit te glijden over de plas vandaag dagen her. Dan kan u beter uw handen niet wassen, want u komt eruit met meer ziektes dan dat u erin kwam. Dat is wat je krijgt voor 20 eurocent. En dit is. Ik laat het geheel en al aan uw eigen beleefdheid over. Ach. Zo. Ja, kwaliteit, meneer. Ook de kleine en de grote boodschappen dienen met kwaliteit gepaard te gaan. Anders ken u net zo goed in een dorf rijden niet. Rijdt u in een dorf? Nee, dat niet. Dus, eh... Uh... Nou ja. Ach, ik zie het al. U weet kwaliteit te waarderen. Dank u zeer, meneer. Oh, uh, wil u nog een peper en mm. Ik neem er twee. Oh, dat mag wel, hoor. Goeiedag, weer Dag, meneer. Rodmolf. U spreekt met bruidswinkel Borsato. Uh, ja, hallo. Spreek ik met bruidswinkel Borsato? Ja, daar spreekt u mee. Oh, dan ben ik goed. Ja, ik, uh, ik heb mijn oog laten vallen op een bepaalde Japon. Ja. En ik wou eigenlijk weten... ...wat de prijsstelling zo ongeveer was. Nou, ze zijn er vanaf 5.000 euro, mevrouw. Oh, zo, so, hallo. We je dan helemaal gooit. Uh, welk model gaat het om, mevrouw? Uh, welk model? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb er een foto van. Die wou ik dan meenemen. Oh, dat kan natuurlijk hoor. Zeker. Hebt u, uh, dan... En heb u alles dan op voorraad? Of hoe moet ik dat zien? Uh... Ze worden natuurlijk op maat gemaakt, mevrouw. Op maat? Ja. Oh, natuurlijk. Ja, ik ben zelf van een wat uh, ruimere maat, zal ik maar zeggen. Nou, dat hoeft geen bezwaar te zijn hoor. Maar uh, misschien kan ik even langskomen als het gepast is. Oh, je kunt altijd komen passen hoor, mevrouw. Nee, ik bedoel niet gepast, maar uh, gepast. Oh, mees. Mees, oh, alsjeblieft, je snurkt. Oh. Meis, Je snurkt. Ja, daar merk ik niks van. Om, omdat je slaapt. Dat hoor je niet. Nou doe je het weer. Ja, wat dan? Wat, wat, wat. Snurken. Hoe moet ik nou aan mijn nachtrust komen als jij er de hele tijd doorheen legt te zagen? Ach, daar ben ik niet verantwoordelijk voor hoor. Nee. Als je slaapt dan ben je beu de wessen. Dan ben je wettelijk niet aansprakelijk zou ik maar zeggen. Nou. Dan ga ik jou ook wakker houden, als je dat me weet. Dat is heel goed, maar ik draai me even om en gaan ga weer slapen. Help! oh, ramp, ramp. Oh, wakker worden allemaal. Wat vragen we nou? Oh. Wat er nog gebeurt, ik sla. Doos, meis, die opstaan met een aquarium, lek. Meis? Meis? Ik ben dood. Oh. Nou, en of ben je dood? Dat helder ons geeft. Iemand heeft het een hele jaar vooruit aan biervultjes ondergeschoven. Oh, ik dacht al, vrijt iemand die dingen. Mijn Aquarium staat op half zeven. De hele boel is gaan lekken. Ga ik je verraaien, meis? Of kom oh. je zelf tot de bekentenis? Wat heb jij het over Toos? Moordenaar. Ik? Oh. Meis, eruit. Of ik schop je eruit. Uh, dit is toevallig wel de sponde spondentoos. Een man heeft ook zijn rechten. Pa. Oh. Mees hier gaat over de bierviltjes, dus ik denk dat ik slaap naast de vissenverraaier. Waar maken we ons nou nog druk over? Zeg maar een paar dooie vissen. Tropische man. vissen, jongen, altijd op Tropische vissen. Je bent niet alleen een moordenaar, je bent ook nog een racist. Moet ja. bij jouw vader ook altijd meteen meer politiek worden, oh, hè? Oh, oh. Had de Hollandse haring ingedaan, pa. Misschien ja. had ik die met rust gelaten. Je gaat me nou helpen, jongen. Die bak weer recht te zetten en bij te vullen. Nou, ja. Die vissen hebben nog maar een paar druppels water over. Oh, wat vreselijk. Dwijl. Ik ben het wel. Moet jij eens opletten als ik je heb uitgevroegd. Ja, daar ben je al die jaren zo goed voor geweest. Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik gerenoveerd word. Dacht je dat ik voor mijn lol bij Tozer meest ben ingetrokken? Wil ze niet tot last zijn? Maar ja, soms, dan sta je met je rug tegen de muur, gewoon... Zijn ze trouwens uh, gerept, die vissen? Ach, jongen. De meeste lagen al op apengapen. Ach. Er stond nog maar een duim water in die bak. Toos de vloerkleed mm. ook helemaal naar zijn malle Dat is katoen, dat wordt zo hard als beton, jongen. En Mees? Mees moet voorlopig op de bank slapen. Dat is een chesterfield en daar lig je niet lekker op. Over een week heeft die hernia. Nou, daar kunnen ze in de vuur op afstuderen. Goedemiddag, Sam. Hé, Leon, jongen wat hoor, ik ga jij trouwen, tante Ali. Hé, hoezo dat dan? Nou, de postbode krijgt dit niet bij jou door de bus. Oh. Zelfs zonder envelop lukte het niet. Oh, oh. heb je de envelop eraf gehaald? Dat, dat is briefgeheim, Leo. Catalogus van Meribossatos Braatsalon. Weten wij iets niet dat wij wel dienen te weten? Ach, nee, helemaal niks aan de hand. Het is alleen maar voor de plaatsjes. Dus... Er zat ook nog een persoonlijke brief bij. Voor de plak. Naar aanleiding van ons telefoongesprek ...kan ik u mededelen dat model Vlinder ook te vervaardigen is in maart 54. He, heb jij maart 54, al? Nee, nee, ik ben 54. Ben jij 54? Ga oh, je nee. trouwen op je 54ste? Nee, het is alleen maar voor de research. Ja, gewoon voor een project. Sinds wanneer doet het een je haar research? Dat is toch van de pot gerukt? Oh. Oh, mag je vanwege dat toiletten plotseling geen intellectuele behoeftes hebben? hè? He? die heeft een professor toevallig ook. En die komen ook bij mij op de toiletten. En dan moet ik er wel over mee kunnen praten, ja? Intellectuele behoeften. Daar hebben ze tegenwoordig hele goede medicijnen voor. En als er verder niemand bezwaar tegen hebt, dan ga ik mijn research nu in mijn eentje doen, ja? Tante Ali, er zijn sommige dingen in het leven die je in je eentje moet doen. Maar het staar in een bruidscatalogus hoort daar niet bij. Ik hoor het al. Ik stuit op te veel onbegrip in Café de Kale Lekterkip. Nou, oh no. wat, wat, oh, nee. wat is hier nou? Dat heet bruidstrane, Aki. Bruidstrane? Nou, geef mij dan maar even een pilsie. Het deelt de lakens uit in deze fase van de wedstrijd. Meis. Het gaat eigenlijk vrij makkelijk. Ze neemt de kijken, Toes. Noem je eens kijken. Je zit zo wat beetje hoog in het toestel. Ja, dit is een zolder, weet je wel. Het toestel kan er alleen maar schuin in. Tja, jij wou breed, Wil. Oh, nou heb ik het gedaan. Dus nou slaap ik op de bank. Dus nou kijk ik naar een televisie van anderhalve meter breed... in een kamertje van 1 bij 1,20. Zeg, uh, zie je dan wel wat? Ik zie puntjes. En die bewegen. Samen met het commentaar van Jack van Gelder wordt het wel wat. Oeh, oh, oh, oh, oh, oh, Ik voel me miserabel. Bedankt. Mijn rug. Vanwege de Chesterfield waar ik al de hele week op slaap... Als je ook wat minder zou snurken, hè? Weet je, Toes? Ik zet er gewoon een opklapbed bij. Dat past die best. Nee, nog beter. Ik klap die breedbeeld om. Leg er een matras op. Is het bed en TV in één? Oh. <laughs> dat ik van die straling in mijn rug ook nog van mijn hernie afkom. Oh. Ik kwam alleen maar even kijken hoe het met je ging. Kan niet beter. Dat doet hij nog zo gek niet. Hij En dan staan we nog achter ook. Dan kan ik er nog net bij hem. Uh, je, je moet meten over de heup. Oh, oh oké. Okay. Ja. Uh, dat is dan uh, 1, hmm. meter nee, huh? okay. 1 meter 22. 1 meter 22. En uh, ga je het nou weer goed maken met hem? Ja. Hij had het toch nooit mogen doen van het aquarium? Ja. Hey, moet ik nou onder of boven je jongens meten, tante <laughs> Nou ik, ik geloof over de oh. ja. Waar is het eigenlijk voor? Oh, een patroontje uit de knip. Niks oh. bijzonders. Zo'n zomerdingetje, weet ja. je wel. En dan, dan nu, nu de taille. graag. even, borst. Het is 1,28 meter 28. Ja. Ja, ja, ik heb meer titan komt, Altijd gehad. <laughs> maar zeg oh. zeg, Toospa is echt niet helemaal goed, hoor. Hij zit maar voor dat aquarium te blubben. Te wat? Te blubben. Hij zit daar van blub, blub, blub, blub. Hij heeft gewoon een hobby. Nou, oké, er niks aan overhouden aan zo'n aquarium. Nou, lijkt me wel. Als mensen de hele tijd langdurig naar, naar simpele dingen kijken... dan sterven er hele delen van je hersenen. Zo'n aquarium is net als kijken naar SBS 6. Oh, nee zeg. Zo erg? Ja, ik zie paar nog veranderen in een goudvis. Ja, ja. <laughs> nou ja, het scheelt weer een bed in een Nou, <laughs> Voor de erfenis is het ook niet al waar. Nou, Margie. Hey, het je moet nou nog even de lengte. Oké, okay, 1,43. Oh, wat, wat zijn jullie aan het meten dan? Een jurkje Ali. Ja. Ach, Kun jij even verder mee, Tamani? Ik moet even met pa praten. Ik moet even mijn huwelijk redden. Uh, nou nog de mouwlengte, Mani. We beginnen hier, onder mijn okken. Wat zegt hij dan tegen het baasje? Wat zegt hij dan? Zegt hij blup. blup. Ja, blip, blip, blip, uh, blip. ja ach ja, Toos, je moet even komen kijken. Ja. Hé, hey, kijk, de dus opercularis heeft het helemaal gevonden met de melanochromus auratus. Je meent het. Ja, waar zouden die beestjes het nou over hebben, ja. zo met z'n allen? het zwemt dan lekker in het rond en die zeggen natuurlijk, kijk, we hebben een lekker bakkie bij opa Akkie gedronken. Zeg, uh, pa, ja praat jij tegen die vissen? Hé, hey? Heb jij gesprekken met wat er in het aquarium rondzwint? Nou, ik kan het nou niet echt gesprekken noemen. Oh, nee. nee. Nou, Doos. Ik word er echt gelukkig van uit. Iemand die blub tegen je zegt. Oh, hoe, ja. vaak, hoe vaak kom je daar dan nog tegen van de ja ouderdag? En wat zeg jij dan terug? Ja, wat denk je? Blub? Ja, wat anders. Iets anders verstaan ze nog niet? Pa, ik wil niet veel zeggen, maar dit is ernstig. Toos, het is een hobby. He? Er is helemaal niks ernstigs aan. Nou, ik zat even net bij mees te kijken naar een medisch programma. En, en ja, wat jij hebt. Het, eerlijk zeggen, pa. Heb je al een keer gedroomd dat je ertussen aan het zwemmen was, pa? Je dus bent een beetje normaal, ja. Eerlijk, eerlijk zeggen, pa. Heb jij jezelf dan al eens tussen die vissen teruggevonden? Ik voel me één met de vissen in het algemeen, ja. Nou, daar hadden ze het dus over. En, en, en het had ook een naam, het is een ziekte. En het heet, eh, waterzucht. Ja, dat was het. En het ging ook niet meer over. Waterzucht? Ja. Een vochtophoping in de hersens. Dat krijg je van het lang, langdurig aanschouwen van aquaria. Ik, ik zal je helaas moeten laten opnemen, pa. Maar kindje, mijn man keert niks. Ik heb alleen de liefde van mijn leven gevonden. En die zwemt in een aquarium? Pa, hoor je wel wat je zegt? Het is onomkeerbaar. Je bent reddeloos verloren. Ja, kind, ik heb me nog nooit zo lekker gevoel. Nou, oh, oh, en beschrijf dat dan eens, hè, dat lekkere gevoel. Zeg, um, zeg het eerste wat er in je opkomt. Ik voel me als een vis in het water. Pa! Ja? Wat? Je hebt het. Wat nou? Ik zie nog maar één oplossing. Nee, een aquarium is tot aan toe. Maar, uh, ja, ik hield geen huishouden meer over, hè. Dat ding moest eruit. Wat, maar om je eigenste vader wijs te maken dat hij waterzucht kreeg... Ja. door te kijken naar een aquarium, dat is toch wel heel erg? Ik ja, moest toch wat, Leo? Ik begon zo langzaam aan het meeste gesnurk te missen. Nou, dan moet het toch niet gekker worden? Hallo, joh. Hé, hey, God, wat zie jij eruit? Gaat het wel? Beste mensen. Ik heb zojuist een heel groot afscheid genomen. Het was heel moeilijk. Maar op mijn leeftijd gaat dan door diepe dalen... Hmm. Je hebt je visje door de wc gespoeld. Doorgespoeld. Toos, ga je schamen, zijn levende wezens. Die hebben ook een ziel, een hart. In de hemel komen we elkaar allemaal weer tegen. Jij was toch atheïst, Ekkie? God bestaat niet, jongen. Maar er is wel leven na de dood. Dus er wordt daarboven helemaal geen leiding meer gegeven? aan oh, niks niets. Want de het lijkt heel erg op aarde. En daar, Toos... Kom ik mijn vissen weer tegen? Oh, dat ze mooie, een goede tijd hebben gehad in Artes, Ze waren verdomd blij met mijn vissen. Je, je, je hebt ze naar Artes gebracht. Ja. Toen zegt dat ik ziek ben, maar ik ben nog even bij ze gebleven. Op een zoekuur ik heb nog even met ze gepraat. Ik zeg, jongens, jongens, jullie moeten het zien als een goed weeshuis. Maar eens, dan zal de eeuwige oceaan zich voor jullie uitspreiden. En jullie verwelkomen met wijde armen. ...waterzucht, ik hoor het nou ook. Oh zo. Uh, uh, zit Mees bij de tv? Ja, dat denk ik, pa. Hij is er niet meer weg te slaan. Dan ga ik vrede stichten. De zeiden: akkie. Sticht vrede, jongen. En dat ga ik doen. Oh, ik ga naar boven. Mees! Vraag me toch af. Is hij altijd zo geweest? Of valt het mijn naps op? Nee, Tante Aal, er staat een vet met zo'n doos voor je deur. Dus kom snel, anders neemt hij me mee. Oom, mijn Japon. Een Japon. Een Japon? Mm -hmm. Nee, Dan een dankgeroe. Op het bordje staat. Stokstaartje. Jongen, neem nou voor mij aan. Dat is een dankgeroe. Uh, en dit hier moet een klipspringen, zijn. Nee, dat is ook een dankgeroe. Ik wil niet veel zeggen, maar dat stokstaartje lijkt helemaal niet op die clipspringer. Toch zijn het allebei dankeroes, jongen. Hoe weet jij dat nou? Dat stond op het bord. Hier een stukje verder. Al animals are dankeroes. <laughs> oh, oh Aki. oh ik vind het mooi. Ja, ja hè. Kijk. Al die dieren, jongen. al die schepselen, <laughs> zegt de meisje. Ja, Akki, kennen wij nog even een kijkje daar? In het aquarium? <laughs> Natuurlijk, Akki. Misschien kennen ze me nog, je weet maar nooit. <hums> Je kunt best even open doen. Ik weet al lang wat je aan hebt. Ja, maar ik wil niet dat je het ziet. Je moest eens weten wat ik aan heb. Hoezo? Doe nou even open. Ik zal niks verklappen. Maar nou, alleen als je belooft dat je er niet om gaat lachen. Ik lachen? Ik kijk wel uit. <lacht> Jeetje, wat heb jij nou aan? Gewoon een uh, rokkostuum. Ja, met een hoge zijde. Wat zei je? Ja, nee, een hoge hoed bedoel ik. Oh, waar heb je die nou vandaan? Van uh, de kledingvruur. Oh. Die trouwjurk staat je trouwens prachtig, Tante Aal. Ja, oh, ja. Schitterend. Ja, nou ja, je vindt het vast een beetje achterlijk. Nee hoor, ik heb mijn camera klaarstaan. Kom. Ja, ja maar, maar jij en ik, we gaan toch niet... Uh... Nee, maar wat maakt dat nou uit? Dan hebben we tenminste die foto toch? S staat die me een beetje? Tante Aal, je bent het snoepie van de week. Oh, gekkie. Hé, hey, maar moeten we zijn zo over straat? Ja, kan ons het schelen. Kom. Oh, ja, je hebt gelijk, wel kan ons het schelen. We gaan. Hé, hey, hoor je dat? Ja. Oh, je zou er bijna van gaan zingen. Het gaat me niet om ringen, niet om liefde, niet om trouw, en er hoeft geen vent te zingen, ik kan niet leven zonder jou. En ik hoef niet in een sponde naast een vent die altijd snurkt, en ik geef niet om de zonde als de bubbels zijn ontkurkt. Ik wil alleen maar zo'n japon en dan stralen in de zon En dat mijn mooiste dag begon met naast jou staan op het balkon Ik wil alleen maar in het wit, zolang ik er niet vast aan zit Geen geheipel, geen gevit, alleen maar trouwen en dat's it Ik wil zo'n dress, dan zeg ik yes, en dat is alles alles wat ik wil Kijk je mag het me wel vragen En dan zeg ik dolgraag ja Laat ik mij de deur doordragen Maar ik wil er niks meer na Want ik wil niet met je leven Ik wil alleen een trouwerij Ik wil een huwelijk voor heel even En daarna is het voorbij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 Wat ik wil Kijk, ik kan niet van je houden Want het gaat toch altijd stuk Wij van nature niet zo'n trouwen Het is zo breekbaar het geluk Dus na de bruiloft meteen scheiden Geen geschommel in de schuit Dat is het beste voor ons beiden. En daarna is het sprookje uit Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via Citroentje met of de podcast, de Hebben, En we er niet mee, Toos.